The Jon van Kam, het NOS-journaal. Twee van de drie mensen uit Haaksbergen die vermist werden in Turkije zijn terecht. De Nederlandse politie heeft in Turkije gesproken met het echtpaar. Een 26-jarige vrouw en haar 34-jarige man. Van de derde vermiste, een man van 21, ontbreekt nog ieder spoor. De koppel ging naar Turkije om daar te gaan wonen. De man van 21 reisde mee om hen te helpen met de bouw van een huis. Hij zou 8 juli terugvliegen, maar sinds die dag is er niets meer van hem vernomen. De politie heeft vanmiddag met de twee gesproken over de vermissing van hun dorpsgenoot. Nood. Over de inhoud van dat gesprek wil de politie niet zeggen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft de lijst met serienummers van mogelijk schadelijke eieren uitgebreid. <coughs> Pardon. Vanavond zijn 17 eicodes toegevoegd aan de lijst en later volgen er nog meer. De NVWA gaf gisteravond een waarschuwing uit omdat er fipronil in eieren was aangetroffen. Dat middel, dat niet in voedsel voor mag komen, is daar waarschijnlijk terechtgekomen... doordat een bedrijf het gebruikte om bloedluis mee te bestrijden bij pluimveebedrijven. In een schuur in Noord-Brabant is 5000 liter zoutzuur gevonden. In een bestelbus stond nog eens 2000 liter. De vloeistof zat in jerrycans. Politie heeft één aanhouding verricht. Tegen Omel Brabant zei de politie dat van het zoutzuur 4000 kilo pasta gemaakt kan worden voor de productie van amfetamine met een straatwaarde van bijna 3 miljoen euro. Het opruimen van de varkensstal in Irigem gaat twee maanden duren, meldt provincie Gelderland. In de stal liggen 20.000 dode varkens. Die kwamen vorige week om het leven bij een enorme brand. Morgen wordt begonnen met het ruimen van de kadavers. Die moeten binnen een maand weg zijn. Bij de ruiming worden volgens Omroep Gelderland zoveel mogelijk maatregelen genomen om stankoverlast in de buurt tegen te gaan. Het weer vanavond klaart het wat op en blijft het vrijwel overal droog. Vannacht is het rustig weer met temperaturen tussen de 12 en de 16 graden. Morgen wissen wolken en zon elkaar af. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Tot de avond blijft het vrijwel overhoog droog. Maar s'avonds gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. Zomerheers.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 Goedenavond. Het is weer dinsdagavond, acht uur. En dat betekent metal. Twee uur lang stof uit onze oren. En... Ik wil deze uitzending openen met een uh, hele oude. Uit 1976. Hier is Backwater van Status Quo. <middels> is Quo? Hoezo? Jeugdsentimenten. Dat was een van de eerste live concerten die ik ooit heb bezocht. En uh, dat heeft wel indruk gemaakt. Geloof me. Het was altijd een feestje met die gasten. Goed, we gaan naar Canada. Cataclysm. En uh, van hun album In the Arms of Devastations. In the Words of Desperation. Van Canada steken we de Atlantische Oceaan over en gaan we naar Zweden. En de band heet Marduk. En het doel waarmee deze band ooit zichzelf oprichtte... was het creëren van de meest godslasterlijke en satanische band ooit. Ze zijn daar vrij redelijk in geslaagd, moet ik zeggen. Uh, van het album Serpent Sermon gaan we luisteren naar... Souls for Belial. En van Zweden gaan we weer de andere kant op en gaan we naar Engeland. Cradle of Filth, hun muziekstijl, laat zich omschrijven als melodieuze black metal... met als hoofdthema's occultisme, lust, erotiek en vampirisme. Van hun album Lovecraft and Witch Hearts, het greatest hits album over de eerste tien jaar is here from the cradle to enslave. Ja, en we blijven nog even in Engeland, en, uh, maar we gaan wel een heel eind terug in de tijd. We gaan naar, vind ik, een van de grootvaders van de hard rock. En dan heb ik het over Led Zeppelin. En van hun gaan we luisteren naar The Immigrant Song. En we steken de Noordzee over en we komen terecht in Nederland. Een band die uh, vind ik persoonlijk uh, in de Nederlandse hitlijsten te weinig aandacht krijgt. Maar wereldwijd wel weer een staaltje een muzikaal exportproduct zijn van de bovenste plank. En dan heb ik het over Epica. Van hun voorlaatste album is dat de Quantum Enigma. Gaan we luisteren naar Unchained Utopia. EpicA met de prachtige zanger een van de prachtige zangeressen die Nederland rijk is Simone Simons en we gaan door we steken weer de oceaan over en we komen terecht in de Verenigde Staten en we gaan luisteren naar een nummer van een gelijknamig album en het nummer heet Sign of the Hammer en de band is Manowar. We blijven even aan de andere kant van de oceaan. En we gaan luisteren naar een band genaamd Chimera. Uh, hun muziek laat zich omschrijven als metalcore. Weer een totaal andere stijl, maar dat zult u zometeen ook wel horen. Van hun album Crown of Phantoms dat is hier het nummer No Mercy. On the inside down consequences feelings, eternal on a quest. Reach for the god, and point it to their heads. the end. The uncontrollable no appetite to kill the pain. where's your gun Van de Verenigde Staten gaan we naar Noorwegen, naar Oslo. We gaan naar Dimmu Borgir. Van hun album Forces of the Northern Knights gaan we luisteren naar The Serpentine Offering. Met koor en orkest live. En van het allernieuwste gaan we naar een oudje. Het was, denk ik, zo'n beetje zijn allereerste soloalbum. Diary of a Madman. En dan heb ik het over Ozzy Osbourne. En van dit album gaan we luisteren naar het titelnummer. Diary of a Madman. Ja, en zo zijn we met Ozzy Osborne alweer gekomen aan het laatste uh, nummer van het Eerste Uur. Na uh, het nieuws zijn we er weer, uiteraard. Dus blijf hangen. En uh, tot aan het nieuws kunt u luisteren naar Darkmoor, Vivaldi's Winter.